Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Baltimore zijn duizenden agenten op de been... om het uitgaansverbod te handhaven. De avondklok ging vannacht om vier uur Nederlandse tijd in... maar er zijn nog steeds veel mensen op straat om te demonstreren. Er wordt met stenen naar de politie gegooid. Gisteren braken in Baltimore hevige rellen uit... na de begrafenis van Freddie Gray... een zwarte man die overleed na een hardhandige arrestatie. Iran moet een belangrijke rol krijgen bij de oplossing voor het conflict in Syrië. De buitenlandschef van de Europese Unie, Mogherini, heeft dat gezegd in New York. Daar heeft ze vandaag een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Mogherini heeft een coördinerende rol in de gesprekken met Iran over het nucleaire programma van dat land. Ze hoopt dat die ook een oplossing bieden voor de overleg over Syrië. Iran heeft al toegezegd dat het bereid is met de VN, de Syrische regering en de rebellen in het land op de tafel te gaan. Het overleg over een cao voor de grootmetaal is vastgelopen. De vakbonden wijzen het eindbod van de werkgevers af, meldt de FNV. De bond verwacht dat er nu acties komen. Later vandaag is er overleg met de achterban. In de grootmetaal werken zo'n 150.000 mensen. Bijvoorbeeld in de auto-industrie, scheepsbouw en in machinefabrieken. Het is vrijwel onmogelijk geworden om een nieuwe school op te richten, meldt de Volkskrant. Sinds 2004 zijn er maar vijf nieuwe middelbare scholen opgericht door besturen die nog niet in een regio actief waren. Zeven andere nieuwkomers beginnen later dit jaar. Gemeenten en bestaande scholen verzetten zich vaak tegen nieuwkomers. Vooral buiten de grote steden leeft de angst dat ze leerlingen van bestaande scholen wegkapen. Het weer nog. Vannacht in het noordwesten nog een bui. Verder opklaringen. En er is kans op voorstaande grond. Overdag periode met zon. Ook wat regen. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NMV. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. Het. In 2015. Al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht. Don't you feel like trying something Don't you feel like rain? mistake 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. Those days are gone. Crushed it, move it away too fast and we crushed it, but it's in ook op internet.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 Elle, tu es très belle. Elle, elle, Je suis né Oh, je parle un petit peu français.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 je suis néerlandais Oh Je parle un petit peu français un exercice erbij. news. Tomorrow, so I guess I'll just believe in tomorrow. I've